En een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal blijft zakken. De 18 woonboten komen daardoor nog schuiner te liggen. Rijkswaterstaat denkt dat het dieptepunt vanmiddag wordt bereikt. Donderdagavond potste een tanker tegen een stuw in de Maas. Daardoor is het waterpeil flink gezakt. Rijkswaterstaat bekijkt nu met onderwatercamera's hoe groot de schade precies is... en hoe de stuw gerepareerd kan worden.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 Op de tweede plaats kwam boze witte man en het woord nepnieuws eindigde als derde. Eerder riep de dikke vandalen treiter vlogger uit als woord van het jaar. Dat eindigde bij het genootschap Onze Taal als vierde. Marco van Ginkel maakt het voetbalseizoen weer af bij PSV. De club uit Eindhoven huurt de middenvelder de tweede helft van het seizoen van het Londense Chelsea. Dat deed PSV vorig jaar ook al. Toen werden de Eindhovenaren mede dankzij van Ginkel landskampioen. Het weer het blijft op de meeste plaatsen bewolkt en mistig. Het is 2 tot 8 graden. Tijdens de jaarwisseling is het bijna overal droog... met temperaturen rond het vriespunt. Morgen gaat het regenen in de Limburgse heuvels... en op de Hoge Veluwe kan ook natte sneeuw vallen. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men. nu. Zandvoort op zaterdag. Ja, en we kruipen richting uh, oudejaarsavond bij ZFM. Het begint al een beetje donker te worden, hè, buiten. Jawel, de maanden uh, september, oktober, november en december hoor je in dit uur in het jaaroverzicht 2016. Lekker mee zingen hè? met het uh, eerste nummer naar het nieuws en weer van 4 uur bij CFM. Je de Earth, Winter, Fire en Fantasy. U drie daarin uiteraard het uh, jaaroverzicht uh, 2016. Maar dat is zeker niet het enige wat wij uh, in het uh, derde en laatste uur van dit programma allemaal nog gaan doen, Albert-Jan. Nou, uiteraard hebben we nog de dieren van de week rond de klok van half vijf. En uh, ze zijn in de herhaling. Blackie en Sophie hebben... Uh, de kerstdagen en oud en nieuw doorgebracht in het dierenhuis, Maar die zijn nog steeds op zoek naar een thuis met een tuintje uiteraard. Plekkie en Sophie, dieren van de week, rond de klok van half vijf. Het gedicht van de week, ja, het kan, waar kan het ergens anders over gaan dan over de ijsbaan in het centrum van Zandvoort. Wat zoveel toeschouwers en ijspret teweeg brengt. Dus het gedicht van de week, de titel IJspret. En zoals gezegd, de laatste vier maanden van 2016 zullen ook de revue passeren. En natuurlijk veel muziek. Zo is het. He. Wil je een kijkje nemen op de ijsbaan? Dat kan via onze eigen ZFM-app. En mocht je hem nog niet hebben, dan kan je hem gratis downloaden in de Play Store, App Store of de Windows Store. En ga dan even naar het menu in onze app en zoek het op. He. De live cam van de ijsbaan in Zalfort Je ziet Pieter KWL. Zitten in de radio aanhouden op CfM Zotvoort. Tot aan 5 uur Zotvoort op zaterdag. Daarna krijg je nog uh, entertainment voor jou met uh, Fred Heij. Daarna is een verrassing, want we hebben ook nog een Oudjaarse uh, avonduitzending. Ja, en ja en, uh, echt waar. Die wordt voorgezeten door... Door uh, Kort Draaier. Dus, hey. Ja, en die gaat ook uh, aandacht besteden aan het uh, jaaroverzicht. Alleen net even anders dan dat wij doen, want wij doen gewoon de maand september nu. Het protest tegen kledingsregels voor vrouwen op het strand valt in het water. De solidariteitsdemonstratie laat Zandvoorters koud. Dat wil zeggen, er kwam niemand kijken hoe de demonstrerende vrouwen de zee ingingen. Zandvoortse kinderen die in Haarlem of Hoofddorp worden geboren... krijgen geen vermelding meer in de burgerlijke stand van Zandvoort. Ze zijn officieel geen Zandvoorters en dus komen ze niet meer in de krant... onder de rubriek, onder de rubriek geboren. Jazz in Zandvoort viert zijn derde lustrum met een optreden van topsaxofonist Max Ionata. Het Zandvoortsmuseum toont een unieke historische autotentoonstelling. De expositie ter gelegenheid van het eerste lustrum van het historic Grand Prix Zandvoort... gaat over de geschiedenis van het automerk BMW. De EHBO-post op het strand in de, uh, in de rotonde is nog altijd onmisbaar. In de zomerseizoen komen dagelijks tientallen mensen met verwondingen, voornamelijk in glas getrapt... En kinderen die verdwaald zijn. Tot nu toe is er nog nooit één kind niet teruggevonden. Seniorenvereniging Zandvoort biedt alle senioren een sociaal menukaart aan. De parade van historische racewagens door het dorp is wederom een groot succes. Het is drukker dan ooit. Jan Lammers, die zowat geboren is op het circuit... krijgt de gemeentelijke waarderingsspeld uitgereikt door burgemeester Niek Meijer. Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendagen worden de iconen van Zandvoort geëerd. De belangstelling hiervoor is groot. Roekeloze chauffeurs die voor gevaarlijke situaties zorgen in de buurt van het de gerkenstraat worden op het matje geroepen door middel van een persoonlijke brief van de burgemeester. Gemeente Blangezand voort zet vraagtekens bij ambtelijke samenwerking met Haarlem. Volgens fractievoorzitter Michel Demmers leidt dit op den duur tot een politieke overname door Haarlem. Grote onrust bij de Zandvoortse reddingsbrigade. Vier dagcommandanten zijn het niet eens met het bestuur en zijn per direct gestopt. Burgemeester Meijer probeert vergeefs de partijen weer binnenboord te krijgen. De statushouders die in Spalier wonen doen er alles aan om in te burgeren. Ze proberen zo snel mogelijk Nederlands te leren. Ze volgen allerlei opleidingen en sommigen willen graag gaan studeren. Om het inburgeren te stimuleren hebben ze fietsen aangeboden gekregen. Het historische pand aan de, het Schelpenpad... waarin laatstelijk café Harlekijn was gevestigd, wordt gesloopt. Daarvoor in de plaats komen twee appartementen. Het uiterlijk blijft deels gehandhaafd... omdat, omdat het een gemeentelijk monument is. De plannen van minister Kamp voor plaatsing van windmolens op zee... blijven voor veel commotie zorgen bij de kustgemeenten. Een positief resultaat van een onderzoek naar de locatie Aymuiden-Ver... waar vandaan de molens niet zichtbaar zijn... heeft dan ook de voorkeur voor de kustgemeenten... De verbeelding start buurtbedrijf Zandvoort. De bedoeling is om inwoners met een beperking... een zinvolle dagbesteding te geven... gericht op doorstroming naar de arbeidsmarkt. Het laatste weekend van september zit vol met activiteiten. Het Dorpsomroepersconcours Oktoberfest... Hazes Mezingfeest en Festival zorgen voor topdrukte in het dorp. Rumoerige eerste raadsvergadering na het zomerreces. Dat komt vooral door een lange discussie over de strandbungalows. Ronald Kleven is de nieuwe algemeen directeur van Circuit Park Zandvoort. Hij was onder meer directeur bij Disneyland Parijs... en attractiepark Bobbejaanland. Met zijn expertise gaat hij ervoor zorgen dat de huidige en nieuwe evenementen... een beleving worden voor het hele gezin. Tot zover de maand september van 2016. Ook na te lezen in de Zandvoortse Courant is hier Ramses Shafi. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas... voor degene met de dichtbeslagen ramen...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 Op zijn risicoloze, hoge rots. Moet nu weten: zo zijn we niet geboren. Zing het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 ...deze zaterdagmiddag... oud de 2016... ...en dan meedoen met uh, deze single van... Uh, ...ja, niemand minder dan Rapse Shaffi ...en Sing Vecht, Hell Bits... ...het is 19 minuten over 4 uur... zou ik naar het volgende plaatje... ...ja, dan krijg je de maand oktober van ons... here De is nu echt begonnen. Nog iets meer dan 7,5 uur richting 2017. Maar ja, wij houden nog even lekker bij 2016. Wat, wat bracht 2016 Zandvoort in de maand oktober? Het Holland Casino viert het 40-jarig bestaan in Zandvoort met een miniconcert van Gerard Joling op het Badhuisplein. Het wordt een ware happening met een vuurwerkshow als afsluiting. Bijna staat Joling zelf in vuur en vlam als er iets misgaat met de vlammenwerper. Gelukkig loopt dat goed af en het badhuisplein stond bomvol. De, de, tien, de tiende editie van de Korendag is een geweldig succes. Sinds 2006 organiseert de popcore Beach de Beachpopzingers dit muzikale feest. Meer dan twintig koren uit het hele land werkten mee aan deze jubileumeditie. De publieke belangstelling was weer overweldigend. Het nieuwe museum op de plek van het gemeenschapshuis... een particulier initiatief, krijgt een gezicht. Voor het eerst wordt er een artist impression getoond. Wanneer het museum opengaat is nog niet bekend. De Zandvoortse zanger Yves Berendsen... is door Buma Stemra uitgeroepen tot talent van 2016. Hij krijgt de prijs uitgereikt... te midden van Gerard Joling, Marco Borsato, Gus Mewes... en André Hazes junior. Top tentoonstelling over hedendaags realisme in het Zandvoorts museum. De prachtige schilderijen zijn zo realistisch... dat je ze bijna wilt aanraken... Hoogstaande kwaliteit. De kiosken op de boulevard hebben een moeilijke zomer gehad. Het duurt heel lang voordat de zomer op gang kwam en het strand weer werd. Te midden van tropische palmen zag het er gezellig uit, maar de reacties op de kioskenhuurders waren wisselend. Zandvoort met een, Zandvoorters met een krappe beurs krijgen een extraatje van de gemeente. Ondernemers komen massaal af op een bijeenkomst over het innovatiefonds Zandvoort, een pot waar elke ondernemer jaarlijks een bepaald bedrag in moet storten. Met dit bedrag kunnen innovatieve investeringen worden gedaan... en de ondernemers, die de ondernemers ten goede komen. Juwel Omen is in Rotterdam Europees kampioen karate geworden... samen met haar team onder de 16. Kunstkracht 12, het atelier route door het hele dorp, is van naam veranderd. Dit jaar heet het Kunstkracht 16 en vindt het plaats op één locatie... namelijk Galerij de Wachtkamer in het Jupiter Plaza. Het kunstevenement Nieuwe Stijl trok veel publiek. Het college kiest voor de witte huisjes van springtij-architecten op het Watertorenplein. Deze beslissing zorgt voor veel commotie met uiteindelijk het val van het college. Het Wim-Gertenbach-college gaat flink renoveren. Het gebouw is hoog nodig aan vernieuwing toe en het gaat vanaf januari 2017 gebeuren. De gemeenteraad geeft groen licht aan de ambtelijke samenwerking met Haarlem en die zou per 1 januari 2018 moeten ingaan. Racelegende Huub Vermeulen is op het circuit gewerinnerd... vanwege zijn verdiensten voor de Nederlandse racewereld. Rond je dorp is weer een vrolijk evenement... waarbij spelletjes doen en alcoholische dranken hand in hand gaan. Amerikaans avondje uit bij de drive-in bioscoop op het circuit. Dat betekent film kijken vanuit je auto. Nieuw dit jaar is dat je je bestellingen kunt doen via je smartphone. Markante zandvoerter en wurfgrootheid Bob Gansner... Uh, komt te overlijden. Het huis in de duinen wordt door de inspectie van de gezondheidszorg onder verscherpt toezicht gesteld. De kwaliteit van de zorg moet zo snel mogelijk voldoen aan de gestelde eisen. Dat was hem het verhaal van de maand oktober 2016. Ja, het laatste half uurtje gaat druk worden als ze dadelijk krijgen. Als eerste het Dier van de Week. En dan heb je ook nog het Gedicht van de Dag natuurlijk. En de laatste twee maanden. Ja. c'est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 Badale. ben ook tegen de gauw Kom je zeker tegen in de top 2000 muzieklijst. Zo, ik van Michel Fougain en Unbel Belle Histoire. En daarmee is het uh, precies half vijf geworden. De dieren van de week, ze komen er weer aan. Je zegt het goed, de dieren van de week. En uh, wederom, ja, ze zijn de kerst en uh, ze zitten nu uh, met oud en nieuw uh, voor ogen. Nog in het dierenthuis kennen maar land, maar zij verdienen het thuis. En dan hebben we het over Blackie.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 Want ook Blackie en Sophie verdienen een thuis. En toch ben ik eigenlijk wel blij, omdat ze er nog niet geplaatst hebben. Ze hebben in ieder geval de kerst overleefd. Alberto. Dat zeker. Ja, het zal je maar gebeuren. Oh. Zo dadelijk gaan we naar de maand november 2016. Maar eerst deze single van The Golden Earring. Hier is wat mij betreft hun allerbeste Radar Love. Ja, kom maar op. Radar Love. Ja, ik krijg een uh, zwaar gesprek na vijf uur met Albert-Jan. <laughs> Welke single nou het beste is van de Golden Earring, maar ik vond deze het beste. Je hoorde Radar Love. Het is zeven minuten overal, vijf geworden, donker, uh, zandvoort inmiddels. En we zijn toegekomen aan de maand november. Het NK-Garnalenpellen in strandpavioen Talassa is dit jaar een, een vrouwenaangelegenheid. Van de winnen prijzen zijn er tien voor de dames. De jaarlijkse Veteranendag in de haven van Zandvoort is heel geslaagd. Er wordt vol belangstelling geluisterd naar overster Bert Janssen... die een lezing houdt over de nieuwe manier waarop veteranen nu worden begeleid... naar een missie in het buitenland. Ook de aanwezigheid van burgemeester Niek Meijer wordt zeer op prijs gesteld. De Agatha-Kerk beleeft in één weekend maar liefst twee topconcerten op zaterdag... die kreuningsmessen van Mozart... en op zondag een fantastische Misa Criola van Ariel Ramirez... en de Carmina Burana van Karl Orff. Alex Miezebeek is gekozen tot de beste kaaskenner van Nederland... en docenten Joke de Jong verkozen tot leraar van het jaar 2016. Het nationale 50-plus-weekend wordt dit keer minder druk dan andere jaren bezocht. Belangrijke reden daarvoor is het slechte weer... De VVV Zandvoort, die het evenement organiseert... gaat kijken of het 50-plus weekend moet worden opgefrist. De eerste lichtjesavond op de Algemene Begraafplaats... is een overweldigend succes geworden. Meer dan 200 bezoekers doen mee aan deze avond vol emoties. De afdeling Zandvoort van de VVD gaat volgend jaar... samen met de VVD in Haarlem. Opvallend omdat de Zandvoortse VVD... tegen een ambtelijke samenwerking met Haarlem is. Sinterklaas heeft in Zandvoort weer een geweldige entree gemaakt. Het Badhuisplein ziet zwart van de kinderen... Vaders, moeders en als mede opa's en oma's. Opvallend, alle pieten zijn zo zwart als het maar kan. In Zandvoort valt niemand daarover. Als alles doorgaat ligt er een mooie toekomst... voor het bedrijventerrein in Nieuw-Noord. Zandvoort wordt dan extra aantrekkelijk voor ondernemers... om zich daar te vestigen. De jarenlange juridische strijd om de quarrels van Uffordlaan 25... is gewonnen door de gemeente. Zandvoort, de Raad van State, heeft bepaald... dat er op die plek geen woning mag worden gebouwd... Als, zoals de eigenaar van de grond dat wil... Een middagje huwelijk, uh, huwelijksproblemen in Theater de Krocht blijkt heel leerzaam en realistisch. De voorstelling van de theatergroep Tokodrama wordt goed bezocht. De KNRM zet trouwe donateurs en jubilerende vrijwilligers in het zonnetje. Dat gebeurt door voorzitter Nick Meijer. Krijg toch allemaal de kleren? Zandvoort heeft een muzikaal, mu musicalster in de dop, de 9-jarige Lola van den Broek. Zij speelt mee in de grote musical Siske de Rat... Nog een Zandvoortse topper, Noël Omen, 14 jaar oud... is voor de tweede keer individueel Europees kampioen karate geworden. Oudere partij Zandvoort-raadslid Bob de Vries... zorgt voor een bestuurlijke crisis in Zandvoort. Zijn tegenstem in de raad van over de architectenkeuze... voor de Watertorenplein leidt tot een motie van wantrouwen van de VVD... die nipt, wordt aangenomen. De Zemermin is tijdens de ondernemerschala uitgeroepen... tot onderneming van het jaar 2016. In de finale worden Bruna Balkenende en Kenjamju verslagen... De Heidi's krijgen in een sublieme show Theater de Krocht plat. Culinair rondje Zandvoort loopt ondanks de superstorm gesmeerd. Zandvoorts Museum presenteert Zandvoorts D DNA... oftewel kunstwerken die al jaren in de kelders van het gemeentehuis liggen opgeslagen. Dat was hem, de maand november. Dankjewel Albert Jan. Vanmiddag tussen 2 en 5 hoor je hem bij CFM, hè? Het jaaroverzicht van 2016. En nou, we hebben 11 maanden gehad. De laatste maand die we hadden was uh, november, van <lacht> haar, november rain, De single van Guns and Roses. Nog eentje te goed. Maar je hebt ook te goed het gedicht van de dag. En dat is weer helemaal. Het gaat over ijspraat, eh, uh, ij ijspret in het centrum van Salford. Zo moet ik het zeggen.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 geeft ons een prachtig stilleven en zal ons altijd verrassen. De schaatsen zijn weer uit het vet en in volle gang de ijspret. We gaan het ijs op en we schaatsen. Kom, waar zijn mijn rubbere laarzen? Met een dolfijn in de hand staan we aan de ijsrand. Opa helpt ons verder voort. Gehuurde schaatsen... ongestoord. Nu, nu zonder dolfijn... en heel veel kracht. Kijk, kijk, ik glij. En opa lacht. Alle dagen is het nu feest. De ijsbaan. Kinderen op het ijs. Glijdend en stuiterend... ze vrolijk rond. Uren prent, pret. Au, au, mijn kont. En onze opa's die altijd op noren reden, weet, weten hoe fijn wij ons ijsfeest beleven. Koud en moe gespeeld gaan we dan naar huis. Naar ons heerlijke, heerlijke, verwarmde huis. Ja, wat een uh, prachtige ijsbaan hebben we hier in het centrum van Zandvoort. En daar mogen we best trots op zijn. Ja, en het is dolfijn daar. Uh, <laughs> dolfijn. <laughs> dolfijn. Ja, <laughs> dat kan ook nog. Geweldig, geweldig. Je hoort hem, het gedicht van de dag bij CFM IJSPRITS. Yo, VIP. Let's kick it.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 Continue to A1A Beachfront Avenue. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men love us, driving them Ja, hier, even opgelet. We hebben nog 7 uur en 10 minuten te gaan. Fred, hij is er ook weer. Dadelijk met de Entertainment Field. Nog 7 uur 10 minuten, en nee, dan is het 2017. Wij blijven nog even bij 2016, want je hebt nog één maandje te goed. De maand december 2016. Toneelvereniging Wim Hildering is door het publiek uitgeroepen... tot vrijwilligersorganisatie van het jaar. De ruilwinkel van Sinkel krijgt de juryprijs. Bob de Vries van de oude partij Zandvoort stopt als raadslid... vanwege gezondheidsproblemen. Hij wordt opgevolgd door Joop Berendsen. Een enquête van de Zandvoortse korant leidt tot verrassende uitslagen. De VVD zou de grootste partij in Zandvoort worden... Het plan van A.G. architecten voor de Watertorenplein is favoriet... en bij een gedwongen fusie wil een meerderheid met Haarlem samenwerken. Schrijver Marco Temes is superproductief, weer een nieuwe roman. Eerste Ladies' Night in de blauwe tram voor onderneemsters... wordt een gezellige en dus vrouwenfeestje. Opgestapte wethouder Lisbeth Chalik vond wethouderschap prettig en leerzaam. Zandvoort telt dit jaar weer heel veel jeugdkampioenen. Zoals gebruikelijk werden deze toppers door de sportraad in het zonnetje gezet... Selwyn van der Meijer staat een nier af aan zijn tweede vader. Ik doe dat omdat, mijn moeder zo, omdat hij mijn moeder zo gelukkig maakt. Een 88-jarige veteranen verlaat Zandvoort... en gaat in het militaire tehuis Bronbeek wonen. Niet omdat ik in Zandvoort het niet fijn vind... maar daar krijg ik dag en nacht hulp als ik die nodig heb. Het fietspad door de Amsterdamse Waterleiding Downen komt er niet. De rechtbank heeft bepaald dat er geen maatschappelijk en financieel belang is... om het natuurgebied voor fietsers toegankelijk te maken... Theo Wijnen, bekend als pianist bij een aantal koren in Zandvoort... is vanwege zijn 85e verjaardag getrakteerd op een verrassingsconcert in Theater de Krocht. Wijnen was bijna 40 jaar lang de pianist van het Amstel Hotel. Amsterdam Beach blijft de gemoederen bezighouden. Een groot deel van de Zandvoortse raad vindt dat Zandvoort gewoon Zandvoort moet blijven. Voor de zevende keer is er een schaatsbaan op het Raadhuisplein. Het was ook dit keer weer een hele klus om alles rond te krijgen. Maar het is weer gelukt om de kinderen tot en met 8 januari ijsprit te bezorgen. De gemeenteraad heeft na vertraging door de politieke crisis... alsnog het innovatiefonds Zandvoort omarmd. Aan dit fonds dat 1 januari van start gaat... Eh, zal door vrijwel alle ondernemers een jaarlijks bijdrage moeten worden betaald. Islam Shabam van Taisy Corner wil graag meer reuring in Nieuw-Noord. Dat denkt hij te bereiken door een wekelijkse markt... en het organiseren van feesten. Burgemeester Meijer en wethouder Gerard Kuipers juichen zijn plannen toe... In het Louis-Davidstraat is een nieuwe fietsenstalling geopend. Die is in het bijzonder bedoeld voor busreizigers en bezoekers aan het centrum. Nadeel is dat je over een OV-chipkaart moet beschikken om je fiets te stallen. Er zijn op kerstavond maar liefst twee kerstsamenzang-evenementen. Op het gastheidsplein brengen de wapenzangers traditionele kerstliederen ten gehore... en op het kerkplein vindt een modernere versie plaats. Vlak voor het einde van 2016 is het nieuwe college gepresenteerd... De wethouders Gerard Kuipers, D66, en gert Bluis, CDA... krijgen gezelschap van Michel Demmers, gemeente Blanken zandvoort en Gert Tonen, P. van de A. Tot zover 2016. Met dank aan de Zandvoortse Trond. Het jaaroverzicht, je hoort dat bij CFM Zandvoort. Nou, nog twee platen en dan is het Entertainment for You time... met Fred Heij. Maar eerst onder meer Whitney Houston. Can't explain But well, you know You got a way That you're making me feel I can do I can do Dat was wel weer de ene wat betreft uh, dit programma Zandvoort op zaterdag. Het zit erop in 2016. We stoppen ermee. We doen het dit daar niet meer. We zijn er klaar mee. Uh, op de chat. ga ik jaar niet mee, met jou presenteren. Nee, nee, gelukkig niet, zeg. jongen, jongen, jongen. Morgen dan maar weer met een ja, handeel. morgen, morgen zijn we er gewoon weer hè, in het nieuwe jaar 2017. Dus zometeen meteen entertainment voor jou. Hij is weer in de studio. Goedemiddag Fred. Hallo. Hele goede middag. Goede Jij gaat ook gewoon door hè, op Audiastavels. Ik, ik, ik ga uh, deze. Ja. Ja, nog niet afsluiten, zeg maar. Nee. Maar, uh, nee ja. het zijn maar twee uurtjes natuurlijk. Dus uh, er zijn nog een paar uurtjes te gaan. Die ja, en daarna, dus, uh, daarna word je nog opgevolgd ook door onder meer Kort uh, Draaier. Dus, uh, ook, nog, ook nog. Ja, dat gaat heel gezellig tot, worden. Hey, Dolly het, uh... En Dolly Wilton en en anderen. Ja, tot aan middernacht. Ja, uiteraard, okay. uiteraard. Ja. Gaan we aftellen met z'n allen. Nou, mooi. Dan gaan we allemaal luisteren, denk ik. Het aftellen is uh, inderdaad begonnen nog iets meer dan zeven uh, uur, hier <lacht> ja, wel. En dan is het uh, weer uh, tijd voor de champagne, hè? Champagne. Ja. En, en laat ons, uh, onze, ja, onze uh, eindtune nog het motto zijn voor volgend jaar. Zo is het. Werkt elk jaar weer. Wij zeggen prettige jaarwisseling. Bedankt voor het luisteren in 2016. En, en tot, tot volgend jaar, 2017. <lacht> tot morgen. dan zijn we er weer. Dag. Doei doei. Tijken, really my you